Ik ben met het NOS-journaal. De uitreiking van de belangrijkste Franse filmprijzen, de Césars... stond gisteravond in het teken van frustratie over de lockdown. Grote namen uit de Franse filmwereld spraken zich op het podium uit... tegen de maandenlange sluiting van de cultuursector. Actrice Corinne Massiero kleden zich uit op het podium. Ze was daar om een prijs uit te reiken. Op haar lichaam stond geschreven... geen cultuur, geen toekomst... Ze wilden daarmee een steun in de rug geven aan collega's en mensen die achter de schermen werken. De meeste grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben hun topbestuurders ondanks de coronacrisis bonussen uitgekeerd over 2020. Alleen Shell, Heineken, Randstad en ING deden dat niet. En dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning bij 20 grote beursgenoteerde bedrijven. Dennis Dijkstra van beurshandelbedrijf Flowtraders ontving de hoogste bonus. Hij kreeg 7,7 miljoen euro. De korpsleiding van de politie gaat in gesprek met agenten... na onrust binnen het korps over racisme. Veel agenten vinden dat dat niet stevig genoeg wordt aangepakt. Vijf Rotterdamse agenten die zich in een WhatsApp-groep... herhaaldelijk racistisch hadden uitgelaten... kregen alleen maar een schriftelijke berisping. En dat leidde tot veel onvrede. De chef van de politie Midden-Nederland, Martin Singh, denkt dat nu meer over racisme wordt gesproken... doordat er meer mensen met een migratieachtergrond bij de politie werken. De gemeente Amsterdam heeft een onrechte in delen van het centrum vakantieverhuur via sites zoals Airbnb geheel verboden. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald in een zaak die was aangespannen door onder meer een belangenorganisatie van vakantieverhuurders. Het verhuurverbod was gebaseerd op de huisvestingswet. Maar volgens de rechter biedt de wet die mogelijkheid helemaal niet. Het verbod is dan ook niet verklaard. Het weer. De bewolking neemt toe, gevolgd door enige tijd regen. Overdag pittige buien met tussendoor ook wat zon. Met name langs de noordkust en op de wadden waait het stevig. En de maximaal morgen liggen rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. The man I am My wife become I wonder if you're proud of me Cause I've been struggling Thinking about tomorrow blow. Trusting. And I say, high time, mid afternoon, oh, people fly by, and the traffic's boom, boom, just where you're blowing, getting to where you should be going. You're gonna find your way out of the wild, wild woods. I'm I'ma break you off. Let me be your motivation to stay and give it tonight. Baby, turn around. Let me give you innovation.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 Dubbel L, je moet niet schrikken van taakstraf je Zou stikken van problemen als ik dingen geen plaats gaf. Geen tijdsbesef ben aan het zonnen op maandag. Je zou meer op zak hebben als je minder ernaast zat Oh, jij dacht van die jackpot was gelijk gevallen. Jullie missen discipline, dat is bijna alles. Ik pak mijn Dylan jouw, ik smeer hem weer als stijgerbals. Geloof niet alles, je kan alles voor een prijs vervalsen. Meng je niet met mij, dat wordt een dure race. Ik praat met drama, maak alarmen, juwelier of case. Maar al mijn werken strekken blokken op ze sturen hees. Lijp op je feestje wordt een dure feest uh. Dus standaard dat de dingen on safety Ik kan je wel vergeven maar vergeet niet bro Je dacht ik word als jou als ik die kijk zie Maar kijk eens hoe ik ben, ik ben nog steeds niet zo goed split een nieuwe chain, heb enough now Shit the fuck is alles cake in the lockdown Heb dit nu nog eens een days als een sport now Is nou toe bij over verleden, als je Ik hoor dat je goed begrijpt Ik doe wat ik doe altijd The move altijd like ah, ah, ah jongen dit is hard, altijd voor de family die bloed met mij doe ik wat ik doe altijd doe altijd nee hey. ik heb die shit op slot nu kan ik naar de score kijken ik heb geleerd om in die zure tijden door te bijten het duurt niet lang voor we die bakken in mazzori rijden mijn hart is groot ik moet van sommigen nog money krijgen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 Haap op met tracks en kan een beetje over z'n genieten. Kijk waar het ons brengt als we onszelf te veel in geld verdiepen. Maar we doen het voor de fam en hebben wel principes. Uh, Door staan daar dingen on safety. Ik kan jou wel vergeven, maar vergeet niet bro. Je dacht ik word als jou als ik die kerk zie. Maar kijk eens hoe ik ben, ik ben nog steeds niet zo. We split the nieuwe chain, have enough now. No, mm -hmm. the, values, mm -hmm. Ik heb een cake in een lockdown. Heb dit ding nog eens een deze of een sportdown? Wie is net hier bij jou, valetjes, Ik hoor dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd. Jongen, ik ben wat we move altijd.